Het weer onstuimig met vooral in de kustprovincies zware tot zeer zware windstoten. Overdag nemen de buien af en kan zelfs even de zon doorbreken. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Als je de weg nog op moet, doe dan alsjeblieft even voorzichtig. Ik kom er namelijk net vanaf en het, het hagelt, het sneeuwt... en het regent dat het niet leuk meer is. En dan allemaal zomaar opeens als je het niet verwacht. Dus doe een beetje voorzichtig. En mocht er keiharde hagel vallen... Laat het even weten. 0800 1121. Verder natuurlijk gewoon zoals gebruikelijk vragen en antwoorden. Jouw vragen beantwoord door het, uh, het publiek van Radio 1. En het enige dat je hoeft te doen is even bellen naar 0800 1121 om je vraag voor te leggen aan dat publiek. Je kunt ook mailen nachtzuster omroepmax.nl Je kunt twitteren via apenstaartje nachtzuster en je bent van harte welkom op de chat. En die vind je op www.nachtzuster.net en dan gewoon even links de chat aanklikken. En als je dan toch op nachtzuster.net zit, dan kun je daar ook alle vragen nalezen. Dat is ook even hartstikke handig om te weten. Maar dan nu geen programma voor de nachtzuster als we geen vragen hebben. En dat betekent dat jij moet gaan bellen nu naar 0800-1121. <middels>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 Nachtzister, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te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 Nachtsusten, opeinig zonder al je zorgen, Nachtsum, al niet te morgen. Nachtsusten, het zal me <totro>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 Waar moet ik zonder jou beginnen nachtzuster ik brand van binnen nachtzuster ik iets zonder jou ben ik nachtzuster waar ben ik zonder al je zorgen nachtzuster haal ik de morgen nachtzuster ik zit zonder bij Nacht nachtzuster nachtzuster wie nachtzuster ik zonder bij pijn. Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. De Doe maar, heten ze. En ik zeg wel, ze zouden moeten gaan optreden. Nachtzuster, heet het liedje. 0800-1121 is het nummer van de wachtkamer. En bel vooral als je rondloopt met een vraag. Meneer de Waard. Ja, goedenavond Astrid. Hallo. Hans de Waard, spreekt u. Ik heb een vraag. Ik... Misschien dat veel mensen die uh, tegenwoordig naar de televisie kijken of de radio volgen... ...ongetwijfeld nieuws uit Korea, zeker uit Noord-Korea, oppikken. Ja. En dan valt op dat eigenlijk, lijkt het wel alle Koreanen Kim heten. Ja. Kim Il-sung, Kim, Il Kim Jong-il, Kim, nou ja, Kim hup noem maar op. Ja. En uh, ja, mijn, mijn vraag is, is Kim een soort Koreaans de Vries of, of uh, de Jong misschien nog wel? Ja, ja. Ik weet het niet. Dus... Dat is mijn vraag. En eventueel heb ik nog een tweede vraag, maar ik weet niet of het zou kunnen. Ja hoor, als we toch Dat bezig kan ook zijn. Nog. Kijk eens aan. Um, als je naar het programma Weggebruikers kijkt, <laughs> de, dan, dan zie je heel vaak uh, rechts onderin um, de eigen snelheid meelopen. En dan rijden ze bijvoorbeeld op een baanvak van 100 kilometer. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, uh, onze surveillanten, Jans en Pieter zal ik me even noemen, reden op de A12... En plotseling werd hun aandacht getroffen door een witte golf... die hem met hoge snelheid voorbijreed. Op dat moment gingen de surveillanten erachteraan... en ze wordt entsport, de meneer wordt aangehouden... krijgt ze eventueel een bekeuring. Nou heb ik altijd begrepen dat ook agenten... Uh, die uh, in een onafvallende auto rijden... inderdaad harder mogen dan de toegestane snelheid... mits daar een dwingende reden toe is. Want anders moeten ze gewoon hard, zo hard rijden... als het baanvak uh, toestaat... En nu merk ik heel vaak op dat uh, surveillanten te hard rijden... ...voordat, bij wijze van spreken, die witte golf hen inhaalt. Dus op dat moment behoren ze honderd te rijden. En nou is mijn vraag, wat gebeurt er? Want elke banketbakker of wakker of radiopresentator krijgt een bon thuis... ...moet dat vervolgens betalen. Wat gebeurt er met de bonnen die ongetwijfeld ook uh, <lacht> politieagenten krijgen? En daar is een deel van, dus gewoon... Uh, ...dat zouden ze bij wijze van spreken moeten betalen, dus... Zijn ze vrijbij in overtraining? Dat is mijn, mijn tweede vraag, eventueel. <laughs> ik vind het wel heel grappig dat het, het uh, programma weggebruikers is. Dus volledig geanalyseerd bij de familie De Waard. Uh, ja. ja. ja dat mag ik wat vertellen, ja. ja. Ja, prachtig. Ja. Ja. Dat ja. Nee, maar er zal, er zal toch gewoon een bakje zijn. Um, uh, uh, bonnen van politieagenten. Afvoeren, ja. afschrijven. Ja, dat hoort dus niet eigenlijk natuurlijk. Hè, want, uh, het is een, een iemand die gewoon dagelijks voor zijn werk uh, op weg is. Want tegenwoordig is gewoon... Vroeger moest je een uh, uh, tol betalen in de middeleeuwen. Nu betalen we eigenlijk ook tol als we van Groningen ja. naar Maastricht gaan. Maar dan op de moderne manier. Maar iedereen moet betalen. Maar ongetwijfeld zal dat bij de politie toch ook voorkomen. En wat gebeurt er dan met die bonnen? Nee, maar je kunt natuurlijk niet... De, de... Nou, het nou is ja, dus misschien een beetje insight, maar er is een uh, tijdje geweest, misschien gebeurt het nog steeds wel, dat, dat als je bijvoorbeeld als uh, radiopresentator je koffie over je schuifjes liet vallen, de, ja. in, de, in de technische ruimte, dat je, dan, dat je dat zelf moest betalen. Ja. En ja, op een gegeven moment gaan dan natuurlijk radiopresentatoren zeggen, ja, daar ga ik niet meer schuiven. Dan, ga ik niet meer, dan kom ik niet meer aan die knopjes. Want straks ja. gaat u... En zo is het met politieagenten is dat natuurlijk ook zo. Ik, je kunt natuurlijk niet zeggen... van uh, uh, alle politieagenten moeten alle bonnen die binnenkomen... van hun eigen salaris gaan betalen. Dat kan niet. Nee, maar het is niet helemaal naar mijn idee. Dan hoor niet helemaal juist deze redenering. Want zij behoren zich gewoon net als elke andere weggebruiker... aan de maximale snelheid te houden. En ze hebben alleen toestemming om zonder optische en geluidssignalen te voeren... de maximale snelheid te, over, te overtreden, of tenminste harder yeah. te gaan rijden. Maar er moet een dwingende, volgens de wet, een dwingende reden toe zijn. Dus de heren Jansen en Tilanussen die in de, in de politie-surveillance-auto 114 rijden... Yeah. en die zijn op dat moment in overtreding. Pas als die golfse passeert met hoge snelheid waar ze achteraan gaan... Dan hebben ze het recht om harder te gaan rijden. Maar stel je voor ja. dat uh, surveillanten Jansen en Pietersen... Uh, om iedere boete die ze krijgen... Ja. dan moet helemaal van onder tot boven bewezen en uitgezocht worden... of ze wel rechtmatig op dat moment iets te hard reden. Ja, maar ze worden dan geflitst. Ja. En dan moeten ze dus op dat moment aangeven... waarom zij dus 114 rijden en niet 100. Maar als er iets is wat we niet willen... is dat de politie met nog meer papierwerk bezig is... in plaats van dat ze boeven aan het vangen zijn, zei mijn ja. opa altijd we zijn een democratie, dus iedereen is gelijk. Dus ook een politieman die moet zich aan de snelheid houden, mits, mits daar geen dwingende reden toe is. Ja, maar dat is wel zo, maar je kunt geen sancties opleggen, want dat betekent dat nee. je enorme administratie krijgt en daarmee de kosten ja. van het politiekorps verdubbelen, en dat willen we nou ook weer niet. Nee, dat willen we zeker niet, en dat is ook een heel nobel streven. Dus we hebben liever dat Jansen en Pieter zo 114 rijden, dan dat ze uh, de halve werkweek uh, formulieren aan het invullen zijn. Ja, dat, dat is ik twijfel het waar, maar ja, er blijft een soort rechtsongelijkheid. Ja. In, dat zijn mijn idee. <laughs> eh, ik vraag me af of, um, uh, of er ook iemand naar dat programma, naar weggebruikers, zit te kijken en ziet van... verrek, Jansen en Pieter, ze reden 114. Ik schrijf nog even een bekeuringje uit. <laughs> ja, ja, misschien dat heel weinig mensen opvalt, ik weet het niet. Maar ja. mij toevallig wel. Nu en dat herhaaldelijk, herhaaldelijk. Maar 114... Nou, dat is ook vooral in die mooie oude aflevering altijd. Misschien dat we tegenwoordig <laughs> iets meer op letten hoor. Dat zou ook kunnen. Ja, ze hebben de tellertjes bijgesteld, dat kan ook. Nou, anders. dat is nog een mogelijkheid. ja. ja. ja, ja, ja. Nou, twee weer prachtige vragen. Nou, ik hoop het. Ja. Waarom ben je nog wakker om twaalf over twee? Ja, <laughs> dan dat vraag je, je zeker. Als je 65, 65, 65 bent, dan ben je plotseling weer wakker nadat je eerst geslapen hebt. En ik ben trouwen luisteraar, dat moet ik ook uh, oh, bekennen. Dan is het goed. Nou, ik vind het prachtige vraag. We gaan er ach, wat goed. moois van proberen te maken. Bedankt. Veel okay. succes. Dag. Bedankt. Dag. dag. Marike. Hoi. Hallo. Mm -hmm. Sorry. Nee, ik, uh, als je dat programma ziet van VPRO, Nederland van boven. Ach, mooi hè. Ach, wat is dat toch bloedmooi. En, en waar ik me ontdekkelijk over verbaas, is dat uh, in Rotterdam, uh, boven Rotterdam, hadden we natuurlijk gefilmd, ja. en dan zie je piep, piep, een piepklein sleepbootje. <laughs> zie je een, een heel groot containerschip oh. voorttrekken. Ja. Yeah. En ik, ik, ik zat echt, ik denk ik. ik ik, ben, <coughs> ik was op vakantie in IJmuiden. daar heb je van die, die strandhutjes. waar je kan uh, logeren of uh, waar je je vakantie door kan brengen. Toen ging ik ook heel vaak naar de haven. En toen zag ik ook dat een heel klein sleepbootje. een enorm groot passagierschip... De haven uit trok. En te denkt, dat kan niet. Dat is hetzelfde dat een muis een olifant uit de sloot trekt. Ja, en wat gebeurt er als we opeens naar links moeten? De, ja, ik stond. Uh, ja, ik, ik ben sowieso uh, <coughs> met schepen en uh, dat soort gedoe in de zee. dan raak ik helemaal in vervoering. Maar dan staat er zo'n zo passagiersschip. En dan. Nee, ze gingen gewoon naar links of naar rechts. En ze trokken gewoon dat ontiekelijk grote passagiersschip de haven uit. Er zitten nu vast een paar mannen in de auto die denken... Oh, dat ze dat niet begrijpen. Het heeft natuurlijk gewoon met het aantal pk te maken. Jammer. Ja, maar dan moet je wel ontiekelijk veel pk hebben... om zo'n groot schip, zo'n klein sleebootje, de haven uit te krijgen. Maar is het... Even denken hoor. Ja. Ik, ik, uh... Want als zo'n groot schip eenmaal in beweging is... Dan ja, gaat het wel door. Dan is ja, het eerder dat, het afremmend het probleem. Ja. We hadden vroeger een paard. En uh, die, die trok een kar. En die zat uh, tot de nok vol met, met stro. En toen denk ik, oh, krijg zo'n paard die kar vooruit? En toen besefte ik ook wel... dat uh, als dat, dat, dat, dat die kar eenmaal rijdt... dan hoef je hem alleen maar in beweging te houden. En dan, ja. dan uh, is het makkelijker. Maar ik, die, die, die prachtige uitzending van de VPRO... Ik, ik zit er echt naar te kijken. Dat ik dat, denk, hoe compliment, hoe krijg je het ja, voor elkaar. Maar ja. dan zie je echt... Ja, ja ik, het heeft natuurlijk met PK te maken, maar dan toch snap ik het niet. <laughs> dat zou wel aan mij liggen. Ja, ik, die beelden van boven. Het grappige daarvan vind ik dat iedereen daar zo door geraakt wordt. Ah, het is zo mooi. Ja, wat vinden we er nou eigenlijk zo mooi aan? Ja, ja, je ja, kijkt van boven op Nederland. Ja, maar je ja. ziet gewoon je eigen land en... Uh, uh, of je ziet je land en de, de, als je van de zijkant natuurlijk staat te kijken... dan zie je alleen maar de zijkant. Maar als je dat van boven ziet, dan zie je zoveel meer. Dan zie je zo... Het is precies hetzelfde als dat je met een vliegtuig landt. En daar moet jij niks van hebben. Maar goed, boven Nederland, en dat gaat langzaam zakken... dan zie je ook van boven, dan zie je al die eilanden liggen. Texel, Vlieland en... Dan zie je al die schepjes en dan denk ik, dat is toch veel mooier dan dat je het van de zijkant ziet. Ja, gek is dat. Ja, dat vind ik ja. gek. Ja. Prachtig. Nou, gewoon omdat we van de zijkant zijn we natuurlijk tamelijk gewend en van boven ja. niet. Ja. Hey. Nou, ik vind een super goede vraag, Mariko, hoe zo'n sleepbootje zo'n groot schip voort kan bewegen. Ik ga op zoek naar ja, een antwoord. Ja, het kan toch niet? Nee, het kan wel. Nou. Ik het weet het bijna een, zeker. Mag ik nog één vraag stellen? Ja. Ik, ik was jarig vandaag. Ah, gefeliciteerd. Ik, uh, dank je. Hoeveel jaar ben je geworden? Ja, dat zei ik, 67. En toen zei je, dan ben je ook al een oude doos. Zei en, ik dat? Nee, oh. dat zei iemand. Nee, joh, dat denk ik alleen. En, nee, en toen, ging ik, toen, ging ik, en, toen liep ik net de afwas te doen. En toen dacht ik, waarom worden vrouwen die ouder worden altijd een oude doos genoemd? En een man die ouder wordt, dat is een oude vent. En dan denk ik, waarom heet de vrouw een doos? Ja. Dat is niet... Ik moet er zelf wel om lachen, dan ja. ben je ook al een oude doos. Maar ik heb ja. er wel mijn, mijn associaties bij, hoor. Ja, ik ook. Het wordt dan snel zo ranzig, hè? Ja, doe me niet. Nee. Ik doe me niet. Doe het gewoon niet. niet. Houden we het is gewoon bij beetje, het sleepootje. Het is een beetje vies. We houden het bij het Nee, ik ben bang dat er dan van die grapjassen gaan bellen die zeggen, ja, je kan er wat in doen. Ja, precies. En, dus, en um, dus. Nee, doe me niet. Want dat, dat, ik hou er ook niet van. Bij nader inzien zie je er toch maar vanaf. Ja, doe we. Oké, okay, dan houden we het even bij de sleepboten, bij sleepboten. en de schepen. En een goede uitzending. Uh, Oké. Okay. Ah, je bent weer veilig in heel Maan gekomen. Jawel, joh. Ja, maar het is wel echt naar weer. Het is ah, het, verrassend weer. Dus ja. dan ben je niet op voorbereid. En dan opeens die hagel vol op je ruit. Ik ja. hoop dat het allemaal goed gaat vannacht. En ja. Ook, ja. Het is gelukkig niet druk op de weg. Nee, het gaat wel. Dank je wel, Ik heb Marika. ook geen bezoek gehad, alleen maar telefoontjes. Oh, maar het was vandaag toch nog niet zo erg? Nee, maar ze moeten allemaal naar Brabant komen. Dat doen ze niet. Maar komen ze dan niet nog een keertje? Jawel, ze de, de oh, komen oh, we nog okay. wel een keer, maar dat maakt me niks uit. Oh nee, dan is het goed. Anders moet je de hele avond gast gaan spelen. En, uh... en dan spreek je uiteindelijk nog niemand. Nee, precies. Wil je blokjes Loopt kaas Nee, dit, wil je dat, wil je. Dus. Nou, nu ga ik ophangen, Marike. Oké, okay, doeg, sorry. Doeg, nee, doeg, doeg hoi. 0800 1121 als je een antwoord weet op de vraag van Marike. Hoe zo'n sleepbootje zo'n groot schip voort kan trekken. Dit is Bluff en de Zeeuwse kust. De Zoute Zee slaakt een diepe Zeeuw te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 De Zeeuwse kust, waar ieder onbewust in het duim wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken, en alle schepen zijn verbaasd, Maar er is niets aan de hand.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 Maar het is zoals het gaat. Hier aan de kruis. Dankjewel. Bluff was dat. Uh, meneer Van der Waal. Hallo? Ja, goeienacht. Ik heb een, een vraag aan u, maar ik heb ook een vraag bij de vraag, zeg maar. Oké, okay, nou dan zijn we vast voorbereid. Uh, wat zegt u? Dan zijn we vast voorbereid op het feit dat er een vraag en een subvraag komen. Ja, ik heb een vraag aan u, maar ik heb ook een vraag over mijn vraag. Ja. Ik wil eigenlijk het uh, proberen goed uit te leggen, maar als ik op de radio kom ben ik toch ook een beetje zenuwachtig over wat ik wilde vertellen. Net wist ik alles nog precies op mijn werk. Ja. maar nu struikel <laughs> ik dan een beetje over mijn eigen woorden. Nee, maar dan... Ik eigenlijk... Oh, oh wat, wat. Het moet wel... Het moet, ik bedoel, dit programma draait om vragen. Het is superbelangrijk dat dat allemaal goed over het voetlicht komt. Dus en laten ik... we dan eerst de spanning een beetje breken. Ja, ik, ik wil eigenlijk dan uh, even iets van mezelf vertellen. Ja. Um, ik ben uh, uh, 57 jaar. Ik heb één grote passie in mijn leven. Ja. Uh, los van mijn probleem heb ik een grote passie. En dat is zingen, zeg maar. Ja. En ik, um, dat is al als klein kind is dat al begonnen. Ik heb op jeugdkoren gezeten en ik heb op uh, eigenlijk um, um, nog 25 jaar koren gezongen en zo. En nou is het, eh, uh, nou dan gaat mij, je nee, vraagt er eigenlijk om. Dat, als ik dat probleem dan heb, waar ik nu mee, mee wil komen... dan is het eigenlijk zo dat niemand daar een antwoord op weet. En ik ja. zelf eigenlijk ook niet meer. En <laughs> ja. waar ik nou eigenlijk heen wil, ik maak me bezorgd over iets. Oh, yeah. uh, ik heb uh, namelijk uh, op een gegeven moment advies gekregen... van: kijk, je kunt op amateurniveau, ik hoop dat ik het nu goed uitleg ja. Ja. je... kunt op amateurniveau kun zingen, zeg maar. Ja. Maar je kunt ook op het professioneel niveau zingen. Ja. En dat is een verschil. Je kunt tennissen en je kunt voetbal zijn mij zaten maar je kunt ook zwemmen maar dat kun je ook op topniveau doen begrijpt u ja, ja. maar nu heb ik nou heb ik ook met zingen kun je dat ook op topniveau doen nou, zijn zei mijn zangpedagogen, wat je dan moet doen, is uh, alleen maar de eenvoudige dingen uh, doen die ik zeg. En die moet je dan ontwikkelen tot in de perfectie, zeg maar. Okay. Maar je moet geduld hebben. Ja. Als je geen geduld hebt, dan komt er een breuk in je stem, zeg maar. En dan kun je dat later niet meer. Oh. Dus je moet gewoon geduld hebben. Dat kan wel tien jaar duren voordat je dat kan. Oh. Nou, daar geloofde ik eigenlijk niet in. Maar ik heb haar raad toch in het geheim opgevolgd. En wat is er nu gebeurd? En nu, ik ben een tenor. Nou is mijn stem een halve meter gezakt, zeg oh. maar. Maar uh, ik bedoel, ik kan ook in de diepte zingen. En dat ja. moest ik juist hebben. En nu gaat het in één keer heel professioneel klinken. Want pas zei iemand tegen mij... nou, uh, als je dat kan, dan kun je ook met je hele omvang zingen. Zoals Papperovje dat deed, zeg oh. maar. Hè. Oh. En uh, dan kun je dus ook over een orkest heen zingen. Maar nu komt het punt... Ik heb me een keertje opgegeven voor de X-Factor. En ja. daar ben, was ik afgewezen. Oh. Holland tot hetzelfde liedje. En uh, daar hebben ze hem niet eens antwoord gegeven dat ik me op wilde geven. Nou kijk ik naar de radio en de TC. Al die artiesten. En die, nou bijvoorbeeld, uh, uh, je komt er eigenlijk gewoon niet tussen, zeg maar. Nee. En ik, ik, ik, ik, ik leef op mezelf. Maar nou is het punt. Uh, Stel je me voor dat ik uh, het ook eens te gelden zou kunnen maken en dat ik gewoon zo, uh, ik kan ook goed acteren en uh, kijk je wel eens naar Duitsland zou het dan niet zo kunnen zijn dat ik naar een uh, Duitse zender moet gaan op een Engelse zender en dan als komisch geval op, op, nou ja, dat was zo'n zijspoor opkomen en dat ik dan ook nog heel mooi kan zingen en een leuke act heb of zo. Maar hoe doe je dat nou? Want je, hebt, ja, hoe doe je dat nou? Want ik stel me dan voor dat ik bijvoorbeeld, dat was op zo'n Duitse show gezien... Dan komt er zo'n uh, man op en die zegt, uh, we hebben dan die en die gecontroleerd, maar die komt niet, want we hebben nu iets sensationeels. Ja. Want dames en heren, dat heeft u nog nooit gehoord. En dan en kom ik natuurlijk op ja. en de hele zaal wacht zich dood. Maar <lacht> ik kan natuurlijk wel de sterren van de hemel zingen. Okay. En dat verwachten ze dan natuurlijk niet. En dan zeg ik, oh, ik heb mijn gaasje niet gehad, ik ga weer. <lacht> en dan denkt iedereen, wat is dit nu? Maar dan kom ik natuurlijk toch terug. En dan zeg ik, uh, nou, dat ik het toch heb gekregen. En dat ik dan toch maar, om de zaal niet teleur te stellen... toch maar iets doe of zo. Uh, maar maar ik, ik ben een beetje wanhopig. Nee, maar je gewoon... hebt, de hele act is al af, begrijp ik. Wat zegt u? Het hele idee ja. is er al. Ja, nou heb ik gehoord dat Linda de Mol... die gaat een show presenteren in Duitsland. Ja. Een soort supertalent jacht. Nou. Een superhollandko talent. Nou. Maar ja, ik heb uh, dus... Uh, Eigenlijk het probleem, en dan moet ik echt even heel serieus tegen u doen. Ik ja. ben ook serieus, maar. Um, ja, um, Hoe krijg je contacten? Want ik zal u dan één voorbeeld nog noemen. Ja. Als ik naar een impresariaat bel voor klassieke muziek, ja. dan zeggen ze: Hoe goed bent u dan nog niet? Heeft u buneneervaring? Wel? Nou, nee. Ja, op amateurniveau dan, hè? Um, um, heeft u al in, het, uh, in theaters gezongen? Nee. Maar het is natuurlijk misschien niet perfectionistisch nog, maar als ik ik ken nu uh, zeker dertig aria's uit mijn hoofd. Ja. Als ik dan um, uit verschillende opera's, maar als, als ik dan uh, zou zeggen, nou, als een tunnel verkouden wordt, dan kan ik wel iets uit de Tosca zingen, of uit, iets uit Ricoletto, ja? Ja, ja. of van Mozart. Ja. Maar ze, ze nemen je dus gewoon niet, want je, je moet um, al, al die ervaring hebben gehad. En dan nemen ze dus mensen van het conservatorium. En dus de circuit is gewoon gesloten. Je komt er gewoon echt niet tussen. Nou, het en... probleem is natuurlijk... Even, het, is, het is precies wat er ook altijd gebeurt met radiopresentatoren. De beste stuurlui staan altijd aan wal. Dus er zitten ja. nu minstens twintig mensen thuis die zeggen... nou ja, het is allemaal leuk dit op Radio 1, maar ik kan het beter. Waarom bellen ze mij niet? Maar ik vind u in ieder geval geweldig. Oh, Want oh, dank u dank luistert u goed... En oh. u uh, heeft een hartelijk woord voor iedereen. Oh. Maar ik, uh, en u, u, u, begrijpt, u begrijpt altijd iedereen heel erg goed. En u weet vaak over we de juiste raad te geven, de juiste toon te zetten. Maar ik denk zelf eigenlijk dat het eigenlijk um, um, voor meer mensen... Als een, iemand, als er zit vast wel iemand nu thuis die prachtig viool kan spelen. Yeah. En die hoeft dan geen conservatorium te hebben. En er schijnt iemand te zijn in het concertgebouw, van vroeger. Een oude iemand, die had geen concertoering... maar die kon dat van familie uit al goed doen, ja. zeg maar. En er zijn natuurlijk ook mensen die uh, verschrikkelijk goed kunnen acteren... bijvoorbeeld, maar dan uh, niet te komen. Ja, nee, ik snap het. Rond. Maar meneer Van der Wal, stel... stel, hè? Ga ja. even met me mee. Stel. Stel, je hebt een, uh, uh, een balletgezelschap. ja. En er, komt, er belt iemand op en die zegt... nou, als er een balletdanseres een keer ziek wordt, dan kan ik wel komen, hoor. Dan zeg nou, je dan toch ook... Je... nou, nou, nou, heeft u wel eens gedanst bij een professioneel gezelschap? Ja, dan... Want iedereen kan wel opbellen en zeggen dat hij eventjes... Uh, dus ja, daar heb, kan... ja? heb ik een antwoord op. Ja? Daar heb ik een antwoord op. Je zou bijvoorbeeld uh, dan uh, voor moeten dansen... Uh, dat jij dus uh, bijvoorbeeld uh, het niveau benadert van uh, diegene die dat, uh, die dat doet en die dan uh, 25 is. Maar als je 38 of 45 bent ja. en je kunt dat ook, en ja. uh, je ziet er ook goed uit en je hebt figuur ervoor en je hebt ook het talent. Maar ja. er moet dus bijvoorbeeld er moet wel iets aan gedaan worden. Uh, stel, u, u, u, heeft, u heeft een passie voor dans bijvoorbeeld ja. en u kunt ja. dansen. Ja. Dan zou u bijvoorbeeld uh, uh, dat daar professioneel bij kunnen schaven op de een of andere manier en dan toch dat kunnen doen. Ja. Maar het vervelende het ja. is dat je um, daar de kans niet voor krijgt. En dat is mijn punt een beetje. Nee. Je krijgt ja. de kans niet. Je, je, je, je blijft in, in een een hoekje zitten. Dan nou kan ik natuurlijk altijd doorgaan met studeren. Dat blijf ja. ik gewoon doen. Ja. En ik geef het niet op, laat ik het zomaar zeggen. Ik geef het niet op, want ik blijf studeren. Ja. Je moet het alleen maar wel allemaal in je eentje doen. En mijn punt is eigenlijk, wat ik leuk zou vinden... en dat doe ik het dan even uit, want dan moeten toch ook meer mensen bellen. Ja? Dat is dan eigenlijk, um, omdat ik denk dat het zo zou moeten zijn... dat ik en studeer, maar af en toe ook iets, zeg maar richting uh, televisie of op het podium het zou moeten kunnen ja. doen. Want ja. vorige week was bij Casaluna... was het impresariaat van Pieter Alperink op de radio. Toen heb ik opgedeld en toen heb ik gezegd... nou, ik heb een gouden stem. Ik kan misschien dat en dat zingen, maar ik kan misschien niet alles. Maar stel je ervoor... Dat, dat ze zouden zeggen van nou, weet u wat, dan komt u voor zingen. en is stel dat, ze, dat, ze, dat ze onder de indruk van mijn stem zouden zijn... en ja. dat ze tegen mij zouden zeggen van nou... zou u dan misschien niet TCT dat en dat kunnen doen? Nee, maar, ik, maar begrijp wel, wel. ik begrijp wel dat het in uw geval is het natuurlijk heel anders... maar er zijn gewoon 800 mensen in Nederland die denken, denken dat ze dit kunnen... En er is er maar één, ja, dat, uh, dat ben jij dan toevallig, die het ook echt kan. En dan snap ik ook wel dat als iemand een keer een tenor nodig heeft, dat die denkt: van nou, laat ik iemand nemen die in ieder geval de opleiding gedaan heeft. Die, waarvan je zeker weet dat die kan zingen. Die inderdaad ook op school wat ervaring heeft opgedaan. Laat ik die nemen. In plaats van dat ik al die 800 mensen moet ja, gaan laten luister nou even, al die 800 mensen moet gaan laten voorzingen... om te kijken ja, of ze het ook... En dan, en dan net die ene meneer van de Wal, die zit er dan tussen... en die kan dan bijna alles alleen. Misschien net nog niet die twee dingen die ik dan ook misschien wel nodig heb. Ja, ik snap wel dat ze dan iemand nemen die met die opleiding bezig is... of net klaar is, of al ervaring heeft. Ja, ja. Of... ja, ja. ja dit is ik begrijp u. Het is natuurlijk niet leuk, maar ik, ik begrijp het wel. Aan de andere kant... Kijk, ik, vroeger, toen werkte ik bij, bij de popzender van Nederland, uh, Radio 3FM. En daar kwamen per dag kwamen de 20 singeltjes binnen. Ja. Van, en ieder, de, er zijn in Nederland, daar ben ik van overtuigd... precies 16,7 miljoen bandjes. En de helft van die 16,7 miljoen bandjes... die maken een keer een singeltje. En die denken allemaal, dat zijn dus uh, 8,7... 3, 5, ja, 8,35 miljoen singeltjes. En die denken allemaal: Dit is het. Dit, ik ben maar dan de nieuwe. Nee, heb ik nog een vraag? Nee, nee, nee. Ik nee, een... nee, ik wil mijn punt nog maken. Zeggen van: Ik ben de nieuwe Anouk, of ik ben de nieuwe dit, of ik ben dit. Dat denken ze allemaal. En het zure is natuurlijk dat er altijd vijf tussen zitten die dat inderdaad ook zijn. Ja, maar dan maar... heb ik nog een vraag ja. hierover. Ja. Of een opmerking. Ja. Ik heb iemand die helpt me met mijn studie op dit ja. moment en die heeft tegen mij gezegd: er is maar één oplossing: ja. dat je het moet afdwingen. Ja. Ik heb ooit eens bij Christina komt thuis voorgezongen. Ze zei: Je bent een, een beste man, jij kunt um, aardig zingen, maar je begint aan het eindpunt. Je moet eerst les nemen. En maar die coach die mij nu helpt, die zegt tegen mij, je moet het afdwingen. Je moet zo goed zijn dat ja. ze niet meer om je heen kunnen. Ja. Dat als ze jou horen, dat ja. ze zeggen, nou, die hebben we nog, dat hebben we nog niet eerder gehoord. Ja. En dat is je, dat is je, dat is je enige uh, manier om ertussen te komen. Ja. En nu heb ik wel eens met een intelligent gesproken. En ik heb al gezegd, van: nou, wat vind je ervan? Hij fietst er gewoon door. Maar ik ben hem pas tegengekomen en hij zei, oh, ik wist niet dat je dat kon. Wel eens op, ja. Nou, dat is heel wat. Ja. Want uh, ik heb, uh, uh, echt, er is een soort wonder gebeurd. Ze hebben gezegd dat op een gegeven moment de stem op zijn plaats komt. Ik weet niet of u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar dat je stem, dat je, dat je dan dat in één keer, dat het eruit komt. Ik smoorde het geluid, zeg maar. En nu, nu kan ik met de hele omvang zingen. Ja, nu moet ik natuurlijk nog een rol instrueren. maar als me dat lukt, ja. dan kan ik natuurlijk wel naar een interessant jaar lopen. Maar het zou leuk zijn als ik er nog eens wat mee kon doen. Nee, en, dat begrijp. Ik dan, begrijp het wel, want ik heb ook, mijn, mijn, stiekem heb ik ook nog altijd de harte wens om een eigen programma op Radio 2 te krijgen. Kijkt u vast wel. Nou, nee. Maar <laughs> ik ben bang van niet. Maar je, je kunt wel, um, uh, daar kun je natuurlijk wel alles aan doen. Ik denk wel altijd, als je iets echt heel graag wil en je doet er alles aan, dan maak je in ieder geval meer kansen. dan dat je thuis gaat zitten en denkt: van nou, oh, dat had ik ook gekund. Ik kan ook een Aria zingen, weet je. Dus, dus dat is het, stap één is er al. Je doet in ieder geval alles aan. En dan moet je inderdaad wel een kans krijgen. Maar dat betekent niet dat je morgen al uh, in een grote, grote opera kunt staan. Dan moet je jij, een je stapje bij. Niet, maar, Je moet eerst regionaal, en of eerst lokaal en dan regionaal. En, dan, en hoeveel jaar was je? Uh, nou, ik ben. Ik ben uh, over de vijftig, ja. maar ik zie er veel jonger uit, maar mijn punt ja. is, op het, het moment dat ik van de week hoorde dat de Voice of Holland nieuwe kandidaten zoekt, ja, ja. dan zijn ze zo kritisch, dat je dan wel van een hele goede huis moet komen, wil je door de voorronde komen, ja. denk ik. Ja. Maar waarom ben je, waarom, want je zegt, je hebt drie keer opgegeven voor zo'n show, wat is dan nou, de reden dat ze je afwijzen? Nou, ik was bij de X-Factor. Ik moest drie, keer, uh, drie uur buiten staan. Ik kwam aanlopen en er stonden oh. 3000 mensen buiten bij het Mercury Hotel in ieder geval. En uh, toen moest ik daar natuurlijk drie uur buiten wachten. ik ging natuurlijk niet zomaar naar binnen lopen, want ik denk, ik ben een ster. Nou, wat gebeurt er? En toen was het toch uh, een beetje te koud. En iedereen struikelde over elkaar en dat was anderhalf kopje koffie. En Holland Got Talent heb ik uh, diverse maanden gebeld. En toen moest ik op de website letten. En toen ik me opgaf, toen was het um, te laat volgens hen. Ik heb ze nog een brief gestuurd met een foto, geen antwoord gehad. Nou, en um, dat was dus niks. Nu heeft de Voice of Holland gezegd van, dat je nu als kandidaat kunt opgeven via, de, via online... en. Um, ja, maar dat is volgens mij niet gericht op opera, dacht nee, ik. Nee, ja, nee. En, uh, je moet en wel bij denk... Hollands Cat Talent zijn. Nou, er komt wel weer een nieuw seizoen. Doe, doe even een ik stukje. Weet ik weet ook niet of je dat naar zo'n buitenlandstalentje uh, mee kan doen. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik we, we, we, meneer Van der Wal. Ja. Het is, uh, het is uh, de laatste uitzending van het jaar. Het is uh, zeven minuten over half drie... Het is de Landelijke Radio. Het is uh, Radio 1. Met Dank een uh, enorm luisterpubliek. Doe maar een stukje. <coughs> nou, het is natuurlijk erg laat. Maar ik uh, uh, zal dan uh, uh, iets zingen uit uh, wat Pavarotti ook zingt. Dat is uh, Torna Sorrento. Ik weet niet of u dat kent. Nee, ik ben heel slecht thuis in de opera. <coughs> het is nu wel heel erg laat. Ja. Maar dan, dan kan ik niet al te hard zingen nu. Ja. Oh. Uh, uh, zal ik uh, zingen Torna Sorento. Maria Maria, quanto bello, spirato un sentimento, come il tuo sospirato che mi dà sto fasto e gioia, senti come l'infisso. Largi ardini daransi, om parvo modo e daransi, bargi balbi daram moen, ma tu riccio parta dio, la tu ti daniar core, questa tu ra ra ma la forza di shaen. Nou, als nu iemand vraagt of je podiumervaring hebt, kun je in ieder geval zeggen, uh, uh, ik heb op Radio 1 gezongen. Nou, dat is toch al heel wat. En ik kan dat natuurlijk veel luider, maar dat kan ik mijn buren niet aandoen. Nee, ik geloof dus, het. Uh, dus ik, ik, hoop, uh, ik hoop nog eens een keertje, uh, en als het niet lukt, dan heb ik al een slim plan, dan ga ik gewoon een, een zelf een concert organiseren. Nou, dat denk ik. vind ik dat een hartstikke goed idee. ja om een affiche te maken en zeggen uh, uh, bel Canto door ja. hè, en dan een artiestennaam erbij en dan gewoon ja, dat deden ja. we vroeger op school ook ja. dan hingen je gewoon overal affiches op en je huurde een zaaltje met ja. een pianist en, uh, nou maar dat moet je een... doen dat is leuk en, en dan als dan dat je dat nou doet dan bel uit. je ja dan moet je natuurlijk moet ik uitgenodigd en dan, dan besteden we even aandacht op de, aan op de radio een hele zaal vol en dan kom ik uh, in het nieuwe jaar nog een keer u ga ik u nog een keer terugtellen... Als ja. u dan ook het programma presenteert, ja. en dan zal ik zo in februari of maart, ja. dan is de eerste kou weer voorbij, de sneeuw. Ja. dan uh, ga ik dat zeker doen. Nou, en dan je moet klein beginnen, denk ik. Precies. Ja, je moet altijd, in wat uh, grote sterren, die ik van vroeger nog gens laat, maar ga de boer van de hoofdstad opretten. Die zei, jongeman, je moet altijd bescheiden blijven. Bescheidenheid zie je mensen. Ach van nee, wat ja. heb je nou aan bescheidenheid? Er komt een concert en dan uh, is het toch op Radio 1 in ieder geval, wanneer dat plaatsvindt. Dus hou in ieder geval deze zender in de gaten. En ook, uh, meneer Van der Wal, ik spreek je dan. U bent geweldig, dank u wel. Dag. Dag. Holy mother can't keep from crying samen met uh, Pavarotti, Holy Mother heet het liedje... Uh, ja, naar aanleiding van het gesprek van, uh, met meneer Van der Wal... die zo graag uh, door wil breken als uh, tenor, maar er niet tussen kan komen. En als vraag eigenlijk had, hoe kom ik er tussen? Nou kwam hij eigenlijk in het einde van het gesprek... op het idee om zelf een, uh, een, een klein concert te organiseren. En hoe meer ik erover nadenk, hoe briljanter ik dat zijn eigen idee eigenlijk vindt. Want als je dat dus drie keer doet... En mensen vragen, ja, heb je podiumervaring? Kun je gewoon ja zeggen? Zeg je, Ik heb op grote, grote concerten gestaan. Zelf georganiseerd ook. Ik ben evenementenorganisator. Dat is een beetje, beetje je cv aandikken. Maar het is, het, ik vind het wel heel slim. Goed, meer tips en trucs uh, zijn welkom. 0800 1121. En uh, ook zo als je het antwoord weet op de vraag... hoe zo'n klein sleepbootje een groot schip voort kan slepen. Uh, en uh, Hans de Waard die wil heel graag weten of Kim... Nou, uh, in uh, Noord-Korea eigenlijk is wat de Fries in Nederland is. Want uh, alle Noord-Koreanen heten bijna Kim, uh, is, uh, heeft hij geconcludeerd de afgelopen dagen. En in het programma Weggebruikers is te zien dat ook de surveillanten wel eens te hard rijden. En hoe zit dat met de bekeuringen? Krijgen agenten die uh, uh, in dienst uh, in tijd te hard rijden ook bekeuringen? Moeten ze die ook betalen? 0800-1121. Frans, goedenacht. Hallo Astrid. Hallo. Ik heb de volgende vraag. Oh. Ik heb uh, heel prettige kerstdagen gehad. Met uh, mijn zoon en mijn kleinkinderen. Dat was eerst kerstdag. Ja. En de tweede kerstdag. Dan begint het vuurwerk al. Ja. Ik, ik, ik snap nog steeds niet waar dat vandaan komt. Waarom moeten we vrede vieren met kerstmis? Ja. En moeten we oud en nieuw vieren met vuurwerk? Ah. Eigenlijk is de, gaat de vraag alleen over het vuurwerk, niet over de vrede, of toch? Nou, jawel, over de vrede ook. Oh, oké. Okay. We vieren samen kerstmis. Ja. En dan in ene keer wordt het van oud en nieuw. En dan moet het met vuurwerk gebeuren. Ja. Maar wat is nu precies de vraag? Van de, waarom de overgang van vrede naar vuurwerk? Waarom vuurwerk? Of waarom zo vlak achter elkaar? Ja, waarom ze Alles, eigenlijk? gevraagd ja. en waarom moet vrede met vuurwerk beginnen? Huh? Vrede met vuurwerk beginnen? Ja, zo vieren we oud en nieuw. Ja. Nog heel even, Frans, want ik, het, het zal ongetwijfeld in mij liggen... maar wat is nu precies de vraag? Mijn vraag is, waar komt het vandaan dat we oud en nieuw met vuurwerk moeten vieren? Ja. Dat dacht ik. Dan, de, de, de, dat is een goede vraag. Heb je ook zo'n hekel aan vu vuurwerk, Frans? Wat zei je? Of je vuurwerk leuk vindt? Nee, ik vind er helemaal niks aan. En is het... Ik heb een hond en die is Ach, ja. uh, vanaf uh, tweede kerstdag... al geconfronteerd met vuurwerk. Ja. ja, zielig is dat, hè? Ja, dat is vervelend. Ja. Maar zo wordt uh, de buurt waar ik woon waar ik die wordt ook al... Uh, S'avonds vanaf een uur of negen geconfronteerd met vuurwerk. Ja, ja. waarom moet het toch? Ik weet het niet hoor. Ik, ik snap niet waarom dat wij daar moeten vieren met vuurwerk. Van oud het nujaar. Ja. Nee, ja, ik ik, ik wil van tevoren vrede vieren. Ja, met kerst. Ja. Nee, maar ik, ik hoor de laatste tijd heel veel, uh, heel veel mensen toch zeggen. Ik, ik durf dat namelijk nooit zo goed te zeggen, dat ik niet zo van vuurwerk hield. Want ik, ik wilde geen spelbreker zijn. En ik ken vooral, dat zijn vooral mannen die het hele jaar door zich al verheugen... op het moment dat ze met oud en nieuw dan in de, in de regen, in de kou mogen gaan staan... en dan knalletje na knalletje af kunnen steken. Dat, het... Nou, ik heb een heel nare ervaring gehad met vuurwerk. Oh, he? wat dan? Dat is in 1981 geweest. Toen was mijn vrouw, die was in verwachting. Ja. En 10 januari is mijn zoon geboren. En een van de buurjongens die stak vuurwerk af... Ja. Er kwam onder haar rokken. En ze had Nederlands aan. Ja. Nederlands verschroeide. Ja. Maar ik dacht: van Nou, het is verschrikkelijk. Ja. En hoe is het afgelopen dan? Nou, wel Brandwonden. Maar goed. goed, en die, oh. die, die jongen die het gedaan had excuses excuus aangeboden. Ja. Maar het was, het was wel verschrikkelijk. Ja. ja. En mijn kinderen, ik had toen al een zoon, die mochten van mij geen afsteken. Want. Ik vind dat gewoon onzin. Waarom ja. moet het daar met vuurwerk gebeuren? Ja, ik weet... De, de, het, de, veel mensen vinden het heel gezellig... en heel mooi... en, en, en ook vooral een beetje... Uh, het pyromaantje in veel mensen komt boven... De dingetjes aansteken. Maar ik heb, ik heb het ook nooit zo. En dan woon ik ook nog in Kampen. Daar is carbidschieten heel erg in. Nee. Dat is een dat heel harde laat. knallen. Dat komt, hè? De gewa Nee, dat is ook ik eigenlijk de vraag. Ja, Ik kan ja, het is duidelijk. Niet, niet plaatsen. Frans, ik ga, waar komt de gewoonte vandaan om vuurwerk aan te, uh, af te steken met oud en nieuw? Ja. Ik ga me eventjes voorleggen aan het luisterpubliek van Radio 1. He, heb je eigenlijk net zojuist gedaan, Frans? Ja, voor mij mag het verboden worden. Ja. Maar in ja. ieder geval bedankt, Astrid. Ja, bedankt, Frans. Blijf en luisteren. veel succes vanavond, hè. Ja, ik doe mijn best. Ja. <laughs> Doeg. Doei, je? Ja. Ria? Ja, goeienacht. Hallo. Ja, hallo. Nou, zeg het maar. Ja. ja. Um, ik had een reactie op um, meneer Van der Wouw. Ja. Maar ik kan ook wel iets zeggen over dat vuurwerk. Ja. En het kerstfeest. Het vuurwerk, dat is uh, met oud en nieuw om het oude jaar, zeg maar, uh, je schepen achter je te verbranden. Het kwaad weg te knallen. Oh. Alle slechte dingen van het afgelopen jaar... Uh, ja, wegknallen, verbranden, zeg maar. Oh, dan wordt het, en dat, al, wordt het al iets interessanter van, moet ik zeggen. En de nieuwe jaar weer helemaal schoon en fris te beginnen. Ja. En het kerstfeest, ja, dat... Uh, Jezus is eigenlijk helemaal niet uh, op, op die dag geboren. Maar dat uh, hebben ze uh, naar die dag verschoven om het op die dag te vieren. Omdat er eerst een ander heidensfeest was. En zodoende komt dat dan toevallig uh, ja. vlak achter elkaar. Maar ja. hij is eigenlijk in de zomer geboren. Maar goed, um, <laughs> daar weet vast iemand anders wel uh, iets meer en precies over te vertellen. Want ik had gebeld naar aanleiding van meneer Van der Wal. Ja, vertel. Ja, nou hij kan hartstikke goed zingen, vind ik. Oh, gelukkig. De, de, de, ja, er zullen hartstikke ontzettend veel koren en uh, uh, operette gezelschappen. Nou ja allemaal amateurverenigingen, want er zijn, is maar, gewoon één professioneel koor in Nederland. Ja. Maar er zijn ontzettend veel amateurgezelschappen die ze brengen om tenoren. Dus ja, maar hij wil beroemd worden. Dat was toch duidelijk? Ja. Hij wil ja. doorbreken. Hij wil de tenor van Nederland zijn. Ja, precies. Dus ik, uh, ik zat al uh, een beetje een scheiding te maken van of hij wil een ster worden, ja. of hij houdt van zingen, en dan maakt het helemaal niet meer uit waar je zingt. Nou, maar dat nou. is niet helemaal waar, want dan kan ik ook natuurlijk gewoon wel bij uh, Radio IJsselmond te Hele dag programma's gaan zitten maken, want ik vind radio maken het leukste wat er is. Maar ja, ik vind maar het in... wel leuk om het voor een groot publiek te doen en ik denk dat hij dat ook heeft. Ja, maar kijk, um, ik heb ook wel eens voor een groot publiek gezongen. Ja. Terwijl ik kan helemaal niet zo goed zingen. Oh. En ik ben maar gewoon een amateur. En hoe en, ben je dan uh, aan kijk, het grote publiek gekomen? Nou ja. Um, omdat ik in een koor zing. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dan, nou, nou dan dus hebben ze soms een zaal van 1200 mensen publiek. Nee, maar hij wil een beetje in de spotlight. Dat was wel duidelijk. Ja. Nou, en het, het, het uh, belangrijkste punt is: dus hè, als hij uh, zegt dat hij wil optreden, dan zeggen ze tegen hem: Ja, maar ja. hebt u wel eens. Uh, hebt u ervaring? Hebt u, hebt u ja. ervaring op het podium? Ja. Ja. Nou, dat heeft hij niet. Nou. Nee. Um, ik heb wat hij zo vertelt. Ik heb niet alles gehoord. Heb ik ook begrepen dat hij niet lid is van een operettegezelschap. Hij had wel contacten ermee. Maar in ieder geval als je nou bij een koor zingt, hè, ja. of een operette gezelschap, ja. of wat dan ook, die hebben bijna bij elk concert ze solisten nodig. Eigenlijk bij elk concert. Ah, okay. Dingen ze uit geld nou, gebruiken. Maar dat is een goed advies. Hij moet gewoon. Dan moet hij bij een koor gaan en dan zorgen ja. dat hij binnen no-time de, de eerste solist is. Want, en want podiumervaring opdoen. Ik, ik, ik zing ook bij een koor. En ja. solisten die je inhuurt, professionele mensen, ja, die moeten ook betaald worden. En um, uh, soms hebben wij, zeg maar, één of twee betaalde solisten. En als wij een hele goede tenor in ons koor hadden, en die hadden we, ja. dan, dan zingt hij de solistenpartij. En Zellijk, hij moet niet gelijk de grote willen zijn. Hij moet gewoon bij een slecht koor gaan. Ja, dan is hij meteen de beste. En dan krijgt hij meteen uh, een solistenrol. Nou. Ria, ja, goeie weet, tip. Weet, je wat, weet je wat het ook is? Nou. Um, want ik heb gemerkt dat, dat zo'n muziekwereldje, uh, ja. daar, daar kent iedereen elkaar. Ja. En bijvoorbeeld uh, die dirigent van het ene koor, ja. die rechercheert concerten en dan van een En dan kan het van, razendsnel van gaan. Koor. En, en dan, die, dan staat er een recensie in de krant van goh, was een goede solist ja. middag uh. in die kerk daar en daar enzovoort. Het is een klein wereldje, iedereen ja. kent iedereen. Dus als hij echt een goede solist is en hij begint bij een amateurkoor, uh, gewoon dan, uh, dan, heeft, dan heeft iedereen dat onmiddellijk in de gaten en dan wordt hij ook door andere koor gevraagd. Want het publiek van het ene koor, dat, dat uh, bestaat vaak grotendeels ja. uit ouders en boeren, uh, maar ook leden Ria? van andere koor ja. het punt is duidelijk, dankjewel. Goeie tip. Nou, ja, uh, ik hoop het. Ja, ik, uh, okay. ik heb het gevoel dat ik je wel weer ga spreken. Oké, okay, misschien. <laughs> Dag ja. <laughs> Doei. <laughs> Doeg. Erik Diekep. Hey, Astrid. Hey, nacht. Goede nacht. <laughs> ik zag je mailtje al binnenkomen. Ik denk, nou, als iemand toch verstand heeft van uh, hoe je er doorheen moet beuken in de muziekwereld, dan ben jij het. Ja, ja ik, ik hoorde meneer Van der Wal, zijn. Hartstochtelijke betoog bij jou. En ik kan me zo goed voorstellen wat hij voelt. En toevallig heb ik uh, twee jaar geleden, in 2009, heb ik uh, met Jacqueline. die deed toen ook mee aan Hollands Cat Talent... En dat liep niet zo heel goed af tot Hollands Cat Talent. Maar uiteindelijk heb ik daar een plaatje mee gemaakt en een videoclip mee gemaakt. En daar kwam ze nog mee op nummer 15 in de Megatop 100. Kijk. Dus dat, dat was uiteindelijk hartstikke goed. Weet je, Ni niks is onmogelijk. Maar ja, je moet wel. ...de weg weten en je moet het in ieder geval proberen. En terecht zei jij ook, briljant idee om zelf een aantal concerten te organiseren. Want het valt en staat toch altijd met mensen die ook weer naar je willen komen kijken en luisteren... ...die er plezier aan beleven. Ik moet gelijk heel eerlijk melden dat ik het, de performance net door de telefoon nog niet zo sterk vond... Maar ik kan me heel goed voorstellen, als je je voor de buren moet inhouden... je bent zenuwachtig, je hebt jou aan de telefoon... Onvoorbereid, dus niet, niet, midden in de ja, nacht. Dat je dan niet vol, niet vol kan geven wat je normaal gesproken geeft... als ja. je zo'n aria gaat brengen. Want ik vond het wel een mooi stuk, wat hij zong. Ja. <lacht> ja, ik vond het een mooi stuk, wat hij zong. Daar heeft hij natuurlijk niks aan. Nee, nee. Maar goed, <lacht> ik, eh, ik zal, kijk, zoals ik hier mijn mailtje schreef, je mag mijn nummer rustig aan hem geven. En misschien dat ik eens een keer op een regenachtige zondagmiddag... met hem kan brainstormen wat we zouden kunnen doen om gewoon inderdaad een, uh, een plaatje in, in de markt te zetten... en inderdaad dat concert te organiseren. Kijk, als je mensen hebt die naar je willen komen kijken en komen luisteren... en daar desnoods ook nog ter plaatse een kopje koffie zouden willen drinken... dan kun je in heel eind komen. Ja, dan kun je al leuke avondjes organiseren. Ik heb het gevoel, Erik, want ik heb jou uh, nogal gevolgd de afgelopen jaar. voor de mensen die het niet weten. Ooit ben jij, uh, had jij een hit met de Pizza Hut... Ja, dat klopt, ja, 2001. En toen ben je nog met Big Diet mee gaan doen en je bent heel veel op de radio geweest. Maar nu, als ik je nu af en toe uh, ergens op zie duiken, dan denk ik... volgens mij heb jij er ook handel van gemaakt. Van, ja, nee, van nee, mensen wel, ja. die, die net niet doorbreken, maar het wel graag willen... en daar bijvoorbeeld een leuke videoclip bij willen of uh, uh, uh, leuke optredens willen doen. Is dat zo of... Uh... Ja, ik, ik, ik heb een, een, ik, ik heb een paar, paar bedrijven, maar één van de bedrijven houdt zich voornamelijk bezig met... Uh, dat is eigenlijk een soort platenmaatschappij uh, voor mensen die geen platenmaatschappij kunnen vinden. Ja, precies. Dus dan ja. neem je eigenlijk zelf je eigen platenmaatschappij en ik faciliteer het dan. Ja. En als het heel succesvol is, dan verdien ik daar wat aan. En als het wat minder succesvol is, dan uh, dekken we alleen de onkosten... Want ik heb er zelf ook wel veel lol aan, hoor. Dus die plaatjes ja, maken en ja. videoclips maken. Het is ook wel heel leuk om te doen. Ja. Nou ja, deze meneer Van der Wal dus, die kan inderdaad wel wat tips gebruiken. En jij zegt, ja, je moet in eerste instantie de weg kennen. En dat is altijd het probleem. Ik ga hem gewoon jouw nummer geven. En dan, we gaan er sowieso nog op terugkomen. Want er gaat een evenement komen met meneer Van der Wal. Ik zie het nu al voor me. Een evenement met meneer Van der Wal en Erik. Die, ik heb, het moet een, dit moet een succesformule worden. Nu al een hit. Ik ja. ja, misschien dat we het zelfs in de nacht zouden kunnen doen. En, en dat we dat we iets met jullie... dat we een klein stukje ervan live uitzenden ook. Dat zou Ik, mooi zijn. Wij gaan, wij gaan hierover verder. Ik ga je nog spreken, Erik. Dankjewel. Goed, leuk. <laughs> Tot dan. Hoi. Tot gauw, hoi. 0800 1121 voor uh, tips en trucs, vragen en antwoorden... of als we een ster van je kunnen maken.